Dit is Lieselot Thomas met het NOS Journaal. De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert het eindrapport over de ramp met vlucht MH17 op 13 oktober. De raad heeft dat laten weten aan de nabestaanden van de slachtoffers. De nabestaanden krijgen als eerste de conclusies te horen voor het rapport naar buiten komt. Vlucht MH17 werd op 17 juli vorig jaar boven Oost-Oekraïne neergehaald. Via media en luchtvaartautoriteiten lekten al enkele details uit de deelrapporten uit. Zo staat volgens CNN in een conceptrapport dat pro-Russische rebellen in Oost-Oekraïne vlucht MH17 met een raket uit de lucht hebben geschoten. D66 wil zo snel mogelijk uitleg van het kabinet over het vluchtelingenbeleid. PVDA-leider Samsom schrijft vandaag in NRC Handelsblad dat Europa de opvang van asielzoekers eerlijker moet verdelen. Zijn voorstel gaat in tegen het Dublin-akkoord, waarin is afgesproken dat vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het land waar ze de EU binnenkomen. Coalitiepartner VVD wil dat Europa de buitengrenzen sluit en dat vluchtelingen in de eigen regio worden opgevangen. D66 vindt het vreemd dat de PvdA met voorstellen komt... en dat de staatssecretaris van Justitie, de VVD'er Dijkhoff, er niets over zegt. Servië en Macedonië willen dat de EU met een actieplan komt... om de problemen met vluchtelingen in Europa tegen te gaan. De landen zeiden dat op een conferentie van Balkanlanden in Wenen. Oostenrijk zei dat de EU te weinig aandacht heeft gehad... voor de vluchtelingenproblematiek in Zuidoost-Europa... Duitsland riep alle Europese landen op om hun steentje bij te dragen. Dagelijks komen er zo'n 3000 nieuwe vluchtelingen Servië en Macedonië binnen. In Waalwijk woedt een grote brand op een industrieterrein. De brand ontstond in een hal waar auto's en kunststofmateriaal waren opgeslagen. Omdat er veel rook vrijkomt zijn bedrijven in de buurt ontruimd. De rook levert geen problemen op voor de huizen in Waalwijk en ook niet voor het verkeer op de A59. Het weer bewolkt vanuit het zuidoosten regen en het wordt een graad of 17. Morgen zon, ook nog een bui en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen 1 Brugge en Kloop het Hoevenlaken 5 kilometer. En op de A12 Den Haag naar Utrecht. Daar staat door een ongeluk tussen Nieuwebrug en De Meer 11 kilometer. Bij De Meer zijn twee rijstokken dicht. Het verkeer bij Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam over de A4, A9 en de A2. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zom Z Z Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Ik kan het misschien anders wel even uitleggen. Ik was. Uh, Voordat. Nou ja, dit gebeurde, zou ik maar zeggen. Was ik gewoon. Uh, ja, gewoon kind. Gewoon, uh, ik speelde op straat. Uh, knikkeren, touwtjes springen. Ik speelde ook met poppen. Helemaal geen punt. Ik maakte me toen ook nog druk om zeehondjes en zo. Dat doe je als kind. Ik bedoel, doodgeknuppelde dood, uh, zeehondjes. Maar in ieder geval. Uh, nou, ik was gewoon kind. En toen. Uh, gebeurde dit. En toen was ik gewoon. Uh, ja, eigenlijk zo'n beetje van de ene dag op de andere was ik gewoon kind af. Het was opeens uh, afgelopen. Ik weet het ook niet. Ik, uh, ik vond op straat spelen. vond ik opeens stom. En ik had opeens veel, veel belangrijkere dingen aan mijn hoofd. Bijvoorbeeld, uh, uh, ja, om een voorbeeld te noemen... dan uh, ging ik bijvoorbeeld de hele middag heel romantisch uit het raam zitten kijken. Ja. <lacht> Misschien niet zo'n duidelijk voorbeeld. Uh, uh, nou, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld... Uh, dan had je van die, vroeger had je wel eens van die zwoele zomeravonden. En dan, ik woonde dus in Haarlem, dat is vlak bij het strand. En dan kreeg ik het helemaal te pakken. Opeens, ik bedoel, dan pakte ik mijn fiets. En dan fietste ik naar het strand. Dan had ik witte kleren aangedaan. En dan kwam ik op het strand aan. En dan, nou, dan, dan zet ik mijn fiets weg. Rolde ik mijn broekspijp een beetje op. En dan deed ik mijn schoenen uit. Die zette ik een beetje achter een duin. En dan zorgde ik wel dat de zon zo'n beetje rood zo boven de horizon hing. Dat had ik wel van tevoren gepland dat die daar hing. En die hing daar dan. En, dan, en dat de, de zee die ruiste dan zo'n beetje. De branding. En het zand was warm. En het helmgras dat wuifte. Zo. En ik stond dan boven aan die uh, duinen met mijn... Me. Ik had zelf lang blond haar. En dan uh, rende ik zo met blote voeten een beetje in, in slow motion... rende ik van die duinen af zo. En dan kwam ik beneden en dan rende ik ook zo langs de waterkant een beetje spatterend door dat water. En ik, met die blote voeten rende ik zo in slow motion steeds... Uh, ja, zo'n beetje uh, heen en weer eigenlijk. Dan rende ik zo hele avonden heel romantisch heen en weer, zou ik maar zeggen. En dan, uh, ja. En ik rende daar eigenlijk omdat ik dan dacht... Nou, het zal nou zo meteen wel gebeuren. Alle omstandigheden zijn erna. Dus het zal nou... Uh, zometeen wel komen. Ik heb daar heel veel uh, gerend. Ja, er is eigenlijk... Ik had wel een hele goede conditie in die tijd, dat wel, maar er is eigenlijk nooit duidelijk iets uh, gebeurd. Misschien ook omdat ik zelf niet zo goed wist wat ik wilde dat er gebeurde. Ik bedoel, ik had er wel films gezien en zo, en dan zie je dan allerlei dingen in dat soort omgevingen gebeuren. Alleen Gebeurde me. Nee, ja, één keer, ik kan misschien wel even iets vertellen. Inderdaad, er is één keer. Heel raar heb ik achteraf. Ik heb het nooit begrepen. waar iets met een, met een jongen. was. Dat. dat hoopte ik ook wel. Dat iets met een jongen zou zijn. En er kwam inderdaad. Er kwam een jongen in een uh, joggingpak achter mij aanrennen. Dat heette toen gewoon nog een trainingspak. En die rende om me heen zo. En die, uh, nou ja, die begon voor mij uit te rennen. En ik dacht, ja, als het dan niet vanzelf gaat, dan ga ik er maar een keer achteraan. Dus ik begon inderdaad achter die jongen aan te rennen. Zo, uh, en die jongen maar rennen. en zo. Nou, toen zijn we. Ik denk dat de Hoek van Holland of zoiets zijn we gerend. Ja, weet niet. In ieder geval, we konden niet meer verder. En toen draaide hij opeens uh, draaide hij om. En toen kwam hij weer langs me heen. En toen vond ik het toch wel lang gaan duren. Want de zon was bijna onder. Het was echt op zijn ro romantischst. Uh, dus ik denk, ja, nou, het gaat nou wel lang duren. Maar toen ging hij dus. Inderdaad, ging je een paar honderd meter verderop. Ging je opeens lang uit. Uh ging je in het warme zand liggen. Dus ik denk, nou, dan zou je het nou hebben. Dus ik, helemaal zenuwachtig. En uh, denken wat ik dan ging zeggen van... Uh, Hallo, hoe is het? En uh, reen je hier al lang of zijn je hier vaak? Weet ik veel, weet ik veel. Nou ja, zoiets. Dus ik hem uh, en ik stapte op hem af. En alles was echt prachtig. Uh, ruizen en wuiven en warm en blond en zo. En romantisch. En, uh, maar toen kwam ik dus bij hem in de buurt. En toen zag ik dus wel al dat hij zelf... Ja, hij zag er zelf niet meer zo romantisch uit. Hij was... Uh, <lacht> Een beetje bezweet. Er lag de heige rood aangelopen. En dus ik dacht, ja, dat is nou jammer. Maar ik dacht, nou oké, okay, gewoon doorzetten. Maar toen kwam ik bij hem. En toen wou ik net iets zeggen. Maar toen zei hij tegen mij... Uh, wat zei hij toen? Uh, iets heel raars. Uh, uh, uh, jij hebt gewonnen, ik geef het op. Nou, ik heb dat nooit begrepen. Ik heb dat nooit... Ja, ik wist op slag niet meer wat ik moest zeggen. Ik ben, uh, ja... Dus dan heb ik maar gewoon gezegd, nou, uh, tot ziens. En ik ben weer... Uh teruggerend. Ik heb het nooit meer gezien. Dat is het eigenlijk het enige wat er destijds uh, is voorgevallen, ja. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make And all Rachel Platten was dat en dat heette uh, de fight song, een vechtliedje. Nou, dit is wel een hele toepasselijke plaat. Het is alleen geen mei, maar het is augustus. Het is Max Werner, Rain in May. Oh ja, het is augustus. Melanie Safka samen met. Uh, ja. Die Edwin Hawkins Singers. Ja, lekker, lekker. Mooie combinatie. Het uh, was natuurlijk zelfs live te zien bij uh, Willem Duis in de vuist. Ja, dat was het helemaal live te zien, die hele groep bij elkaar. Geweldig. Komt van het album Candles in the Rain van Melanie. Ja. Het is gewoon lekker. Uit de ja, we, we proberen nog steeds uh, verbinding te ja. krijgen met onze mensen op het strand bij uh, Talassa, maar uh, dat lukt dus even niet. Nee. Dus als jullie daar de radio aan hebben, en jullie luisteren er dan zie je hem daar, dan zie je bij uh, Talassa. Stuur even een sm'sje, dan ja. uh, weet ik dat je, dat je mm, bereikbaar bent. Ja. We proberen maar te bellen, hè. Uh, niemand neemt thuis zijn telefoon op. Dus, nee, nee. Uh, mochten ze daar met Talassa in ieder geval de radio aan hebben en uh, dit horen. Uh, de, en uh, u ziet daar een paar CFM-jongetjes, uh, dames en heren rondlopen. Maurice Mulder of Donny de Pierik. Uh, zeg even dat ze contact opnemen met de studio. Ja, dank u. Applaus. Nou, je ziet dat ze de radio nee. niet aan hebben, natuurlijk. Dat is ook misdadig, trouwens nee. Stantwoords Ding dat ze de radio niet aan hebben op CFM, dat was de Twelve Inch version of zo so dit. Het is wel de LP-versie, laat ik het zo zeggen. Lekker lang duurt uh, die. Lay down Melanie Safka samen met uh, die Edwin Hawkins singers.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 show how proud I am to be yours Even mess on the floor It's still look mm -hmm. I'm in my marquee diamonds I'm a marquee diamond Could even make that if I de Sona is dat. Die... Ja, ik moest even kijken ondertussen. Dat is jammer dat je zo'n mensen niet vlak voor je neus hebt. Maar ik Ja, en daarvoor hoorde u uh, Good For You van Selena Gomez. En dat kraakje wat u erachter hoorde, dat hebben ze er speciaal opgezet. Vroeger deed je je best om de ruis weg te krijgen. Tegenwoordig zetten ze er weer kraakjes achter. Ja, dat doen ze gewoon om het uh, net te doen alsof het vinyl is. Ja. is de nieuwe van Brabant. You belong to me. Woe! Kijk, het is echte muziek, hè? Hallo! Rock -cuddle. CFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Angela Jansen. De politie heeft gisteren twee woninginbrekers kunnen aanhouden. Het duo was op een hete dag betrapt in een flat aan het ankara in Haarlem. De twee waren een woning binnengedrongen door de voordeur te voorzien... Een oplettende buurbewoner zag de inbrekers met een tas naar buiten komen en belde de politie. Agenten konden ter plaatse eh, een van de twee aanhouden. De tweede werd een paar minuten later op de Antwerperstraat ingerekend. Het gaat om twee Haarlemmers van 33 en 42 jaar oud. De door hun buitengemaakte goederen zijn in beslag genomen. De twee zijn overgebracht naar het bureau en ingesloten. Haarlem is een populaire bestemming onder mensen die aan de drukte van Amsterdam willen ontsnappen. Verleden jaar stond Haarlem samen met Amstelzee bovenaan in de lijst met steden waar Amsterdammers massaal naartoe trekken. Met name kinderen, eh, jonge gezinnen met kinderen. Een aantal overtollige damherten uit het Amsterdamse waterleidingduinen is welkom in het Nationaal Park Roodopen in Bulgarije. De gemeente Amsterdam overweegt daarom een experiment in de winter van 2016... om damherten te vangen en naar Bulgarije te brengen... waardoor uiteindelijk minder dieren afgeschoten hoeven te worden. En uh, dat is misschien ook wel handig om uh, nog even verder te kijken... naar nationale parken waar te weinig damherten zijn. Als dit lukt, dan uh, scheelt dat toch weer een hoop dode dieren. Oldtimers, campers en andere busjes met ingebouwde keukens... nemen vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus... weer bezit van het Haarlemse Kenaalpark. Dan vindt de derde zomereditie plaats van Proefpark Haarlem. Een festival dat draait om eten. Met een echte line-up van de wereldkeukens... is het festival een waarwalhalla voor de smulpapen onder ons. Van Zuid-Amerikaans tot Italiaans en van een Haarlemse gedroogde worst via biologische poffertjes tot een ganzenbitterbal. Ook zijn er emo-keukens met onder meer kinderkook-experience. Verschillende kookbattles en kinderen kunnen zelf hun energy drink brouwen. Naast lekker eten en proeven is er ook muziek van de zogeheten Food DJs. De calorieën moeten er tenslotte ook weer af. De toegang van het festival is gratis en de rest wordt tegen betaalbare prijzen aangeboden. Geen complete maaltijden, maar diverse proeverijen in prijs variëren tussen de 3 en 8 euro. Een pareltje in de Gouden Bocht, zo omschreef burgemeester Berns Snijder de nieuwe aanwinst. Het brugwachtershuisje met aparte naam. De brugwachters blijven de brug gewoon uh, buiten bedienen... Het spannende ontwerp van Marjolein van Eijk is het derde brug, brugwachtershuisje... bij de in 1886 gebouwde Melkbrug. Weggebruikers opgelet. Vanaf komende maandag worden er anderhalve week lang... verschillende asfalterings- en rioolwerkzaamheden uitgevoerd... op de N200 en A200 tussen Amsterdam en Haarlem. Het verkeer wordt omgeleid via de A9 en A5... Houdt u rekening met files wanneer u in deze periode naar Amsterdam moet. En overweeg indien mogelijk om het openbaar vervoer te nemen. De regio Eimond en Omstreken zijn gisteravond getroffen door een flinke stroomstoring. Meer dan 20.000 mensen zaten zonder stroom, zo meldt netbeheerder Liander. Het bedrijf meldt dat onder andere Akersloot... Assendel, Kasticum en Heemskerk geheel of gedeeltelijk zonder stroom zaten. In Beverwijk, Oostzaan en Purmerend was er ook tijdelijk een waterstoring. Die was echter alweer snel voorbij. Volgens Liander ontstond er een lekkage in een van de onderstations... waardoor er kortsluiting ontstond. En hierdoor sprongen alle schakelaars op nul. Ja, dat zagen wij toch? Ja, heel even. Ja, want wij waren in een grote kerk gisteren. Ja, en dan, dan was wij... het even donker. <laughs> um, heel ja, donker. Ja, maar, maar tien seconden, maar het vloog het, af, vloog het weer aan. En dan was net tijdens een flinke blikseminslag, denk ik. Ik denk dat dat het de oorzaak is. Ja, nou ja, dat dan weer wel. Ja. De zorg in Nederland is per 1... Nou, een... probeer je de te bellen? Kijk eens wie er binnenkomt. Nou. nou dat... De zorg in Nederland is per 1 januari een zorg geworden voor de gemeentes... Het kabinet deed dit in verband met de bezuinigingen. Dat dit moeilijkheden met zich meebrengt, is bekend. De gemeente Velsen trekt dit zich persoonlijk aan. En zo ging het wat betreft jeugdzorg eerder dit jaar al behoorlijk mis. Voor de andere problemen en misstanden aangaande de zorg en sociale zaken... wil de gemeente Velsen nu in contact komen met deze mensen. Er wordt door Velsen Lokaal een heus meldpunt hiervoor geopend... Het verhelpen van problemen en het meedenken staan hierbij centraal. Maar binnenlopen voor een complimentje uh, voor de zaken die wel goed gaan mag natuurlijk ook. Vaak zijn het herdershonden die mensen redden, maar deze keer is het andersom. Een automobilist wist gistermiddag een jonge herdershond van de snelweg bij Haarlem en Meer te redden... die daar verloren tussen de voorbijrazende auto's heen en weer renden. Volgens een tweet van de politie Haarlemmermeer... is gistermiddag het ontredde dier bij politiebureau Hoofddorp binnengebracht. Hoe het beestje daar midden op de snelweg verzeild raakte is onbekend. Maar inmiddels is de eigenaar van de pub gevonden. En door de tussenkomst van social media zijn beiden weer herenigd. En tot zover de berichten. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, geen weer dus. Uh, nee, ja, het is vandaag bewolkt en er valt van tijd tot tijd. Ja, buiige geregen. Het wordt 18 graden en het waait daarbij flink. Vanavond valt er nog wat regen, maar in de loop van de avond en vannacht wordt het droog en klaart het op. De Zuidwestenwind neemt dan af naar matig en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen profiteren we geleidelijk van een hoge drukgebied. Het blijft droog en er zijn flinke perioden met zon. De Zuidwestenwind is overwegend matig en de temperatuur loopt op naar 21 graden. Dat was het.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 All you gotta do is hold her and kiss her and love her and show her that you care.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 Meelift in het kielzocht van de Beatles natuurlijk in de 60e jaren En het heet The Wishing and Hoping. The Mercy Beat. Ja, ja. Lekker hoor. Ja, en dan nou denkt u natuurlijk dat de Lex Harding Show begint bij Veronica. Maar dat is niet zo hoor. Nee, dit is eventjes muziekje wat we... Hé, hey, kijk eens wie er binnenkomt. Met gebak. Ja hoor. Happy birthday to you happy U was er niet in de koffer. Huh? Wat een rot. Nou, jongens. Ja. <harmic> Wat een zwakke smoes, <is> zeg. Het <harmic> <harmic> is toch niet goed voor ons, al het gebak. Nou, nou, we gaan even praten met Dolly, want yeah. die nam de telefoon niet op. Maar de, is net uh, helemaal verzopen en verwaaid. En, uh, in de bikini teruggekomen van het strand. Kijk toen maar op de webcam, want ze heeft de kleren aangetrokken. En staat hij nu in de bikini. Het <lacht> is, ja. is allemaal zijknat natuurlijk. Het is verschrikkelijk, hè, ja. wat opweekt. Ja, maar vertel eens dol, want uh, hoe was het uh, op dat strand? Druk uh, heb je verteld. He, heb jij de luisteraars al verteld waarom ik op het strand was? Ja, dat heb ik al verteld. Oké, oh, okay, hartstikke goed. Nou, nog even voor de luisteraars die net inschakelen. Wij zijn net op het strand aanwezig geweest... omdat de actie startte die Huig Molenaar bedacht heeft... in het kader van Kamp laat ons zitten. Tegen de, wij protesteren tegen de komst van de 700 windturbines... van 200 meter hoogvlak voor onze kust. En uh, ja, als er iets bijzonders gebeurt... dan uh, is CFM daar als de kippen bij natuurlijk. Dus wij waren daar. En uh, nou, ja, het moest eerst al wat uitgesteld worden. Het zou om twaalf uur zijn. Maar vanwege het slechte weer vannacht... Uh, konden ze natuurlijk de zee niet in met al het onweer. Ja. Dus het uh, huig was ietsje later. Een kwartier later dan gepland... Uh, is hij naar boven geklommen op het platform. En die arme man die zit nou in uh, regen en narigheid... <lacht> Die harde storren met alleen een glazen schermpje waar die zich achter kan verschuilen. En uh, ja, zit hij ze zes uur uit te zitten. Er gaan allemaal mensen in shiften van zes uur op dat platform zitten. En iedere duizend handtekeningen, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk allemaal om. Er moeten 50.000 ja. tot 100.000 handtekeningen het liefst ingezameld worden. En iedere duizend handtekeningen gaat dat platform een meter omhoog. Oké, okay, zo was het. En uh, het was heel druk. Er kwamen heel veel mensen tekenen. Wa waardoor ik toch wel een beetje betwijfels heb aan volgende week donderdag. Want dan moet <hijen> <hijen> <hijen> ondergetekende dat platform op. En staat hij op 30 meter. <hijen> ja, en, dan moet, en dan moet u weten dat ze hoogtevrees hebben, dames en heren. Dus nou, uh, volgende ja, week een beetje. We... Oh, Dolly. Oh. Nou, die, gaat, ja, die staat op 30 ja, ja. meter, hoor, volgende week. Nee, hij kan niet hoger dan 12, gelukkig. Oh, oh, nou ja. Maar goed, het er is was ook een, nog hoger een, als een... je naar beneden dondert. <laughs> dat ligt er dan op het app of vloed is. Ja, ja oké. Okay. Ja, nou, bij nou. vloed is het niet zo rood. Nee, dat is zo. Dan kom je in het water. Maar nee. met app dan zit je op het harde zand. Nou, maar, uh, water is, dat... is harder dan beton, hoor. Ja, dat is waar. Echt? Maar in ieder geval... Uh, vanavond zal het wel uitgezonden worden op TV Noord-Holland... en Hart van Nederland, SBS6. En okay. mensen, teken. Ah, Ga ondertekenen. www.petities24.com ja. slash verzet windmolens. Teken okay. alsjeblieft, oh, want anders heen? komen ze er. Ja. Goed. Nou, dat gaan ja. we dus doen met z'n allen. We gaan gewoon tekenen. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Ik dacht dat het daarom, dat je daar moest tekenen. Maar het gaat dat gaat gewoon Dat kan om. ook. Dat kan ook. Bij Strand 18 kan je ook. Daar liggen heel veel papieren waarop je okay. kan intekenen. Oh, Zeker. Okay. Ja, oké. Helemaal goed. Nou, de aanstaand weekend, dames en heren, is CFM daar. Dat kan ik ook nog even vertellen. De ja. Je er afgelopen, maar goed, maakt niet uit. Geeft niet. Uh, kunt, we kunnen aanstaand weekend zijn we, zijn we er ook bij. Uh, ja. Van zaterdag en zondag uh, zendt CFM daar de hele dag uit. Vanaf 12 uur tot. Uh, nou, gewoon alle gangbare programma's. Alle, gangbare. Alle, live, alle live programma's worden vanaf het strand uh, gedaan. Ja, uh, ja. Uh, ja. Goedemorgen Zandvoort bijvoorbeeld. Uh, die start dan uh, zaterdagochtend. Ja. Ja. En ja, het gaat uh, door tot, ik geloof, negen uur s'avonds. Okay. Ja. En één stuk door live radio vanaf... Uh, het strand bij het platform. Ja. Oké. Okay, nou, bij de paal. En, en CFM, wij, zijn, uh, wij zijn er ook. Wij ja. zijn er zondag. Ja. Jullie zondag. En nee, ja. ik ben uh, Zandvoort luncht uh, zaterdag met Charles duif. Uh, ja, en ja. wij zijn er zondag. Nou, ja. dat is heel gezellig. Tussen 12 en 2 kunt u kijken hoe wij radio maken. En uh, dat is leuk. En, en dat kunt u dan ook bij de andere programma's. Sandvoort uh, op zondag en Zandvoort op zaterdag. Ja. Met albert van uh, Vos en Rob Harms zijn ja. er ook. En nou ja, daar kunt u al onze, uh, onze ster... Presentatoren, kunt u daar zien? Dat is geweldig. En, en, ja, meteen, een, en meteen een handtekening achterlaten. Ook dat en meteen, Ja. Okay. Daar gaat het om. Ja, we zijn ah. in het wild be, te, be, te bewonderen. <laughs> ja. Niet te betasten. Nee, ne, nee. nee. U, mag, nee. U, mag, u mag ons wel voederen, mits het coacher is. Ja. Het <laughs> is direct. New single, and it's called Here and Now. Hits uit de 60s. Hang on Sloopy. Sloopy, Sloopy. En dan schrijft er iemand op Facebook dat hier eigen tijdse muziek gedraaid wordt. Hé, <laughs> oh, hey, dan hebben we Daphne. Sloopy, yeah, oh. Ze hebben het weer gehaald, zeker want ze lacht. Hey, on, ja, hebben ze het gehaald, Cor? <coughs> ze hebben het weer gehaald. Zo. Nou, oké okay dan. Hang on Sloopy. Dit is ook een leuke oude nog even eigen tijdse muziek, zegt hij. Hallo, dit is Middle of the Roads. Zangrestje Sally Car. Ja. Mm. Is, uh, weinig meer van over denk ik. Maar goed, middle of the road. Het zit erop jongens. We zijn alweer klaar voor vandaag. Yep. En de volgende staat alweer te wachten. Dag Bart. Jarige Bart. Ja. Ik gebak meenemen. Nou. En dan in de smoes van die in mijn koffer. Nou. Kom op. <laughs> nou. krijgen je nog wel. <laughs> Weet je wat we doen anders? Loop. Blijf gewoon zitten. Ik kan hier lekker niet bij. Laten nou, we heel langzaam opruimen en zo Nou oké, okay, uh, oh. het, het is gebeurd voor vandaag oh, CFM Lunch zit erop En uh, uh, we gaan uh, proberen om uh, een beetje droog thuis te komen Ja, we gaan de griepers weer in ja. Een mm -hmm. beetje proberen droog thuis te komen Nou ja. oké, okay, morgen CFM Lunch natuurlijk weer dan met, uh, met Toetspaans Uiteraard. En uh, als, als sidekick dan, want ik ben er natuurlijk ook. En uh, wat nog meer? Oh ja, morgen ook nog uh, Watertoren Sport met Hennie Rukkert Tien uur, dus ik moet weer vroeg mijn nest uitmorgen. Yep. Ja, <laughs> ja. En uh, als we, ons, uh, als we uh, zondag uh, live radio willen maken, moet je dus bij Telassa komen. Ja. Aan de zondag. En gelijk even tekenen. Hè? En dan gelijk tekenen. Niet ja. vergeten, uh, petities.nl. Uh, zo, uh, zo was het toch, ja, petities... Hoe uh, meer handtekeningen, ja. uh, dan kunnen we dus echt een vuist maken. Ja, maar we willen gewoon dat Dolly lekker hoog komt, er zit donderdag. We willen gewoon dat Dolly op, op 12 meter moet donderdag. Dus, nou, teken allemaal! Gaat. Uh... Nou, dit was hem. Uh, <laughs> tot morgen. En uh, uh, zometeen wetbox en uh, tot morgen.